Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6 uur. Ho, ho. Jelle Fischer met het NOS-journaal. In Amsterdam-Zuidoost is een kind neergestoken. Het zou gaan om een jongen van 13 of 14 jaar. Volgens de lokale omroep AT5 is hij door een voorbijganger in zijn buik gestoken... toen hij voor een kledingwinkel stond. Verder zou hij nog een hartslag hebben en in het ziekenhuis worden behandeld. De politie bevestigt dat de jongen wordt geopereerd. Maar nog niet duidelijk is wat er is gebeurd. Ook zijn er geen aanwijzingen wie de dader is. Een 52-jarige man uit Crommeney die zondag betrokken was... bij een dodelijk ongeluk op de A10 bij Ossaan, moet van de rechtercommissaris Langer vastzitten. Bij het ongeluk kwam een 44-jarige motorrijder... en een 34-jarige vrouw die achterop zat om het leven. De man wordt verdacht van doodslag. Volgens het OM was er een verkeersruzie. De motorrijder zou de auto van de verdachte hebben afgesneden... waardoor hij schrok en de vangrail raakte. De man zette de achtervolging in en raakte de motor. De motorrijder en de vrouw overleefden de val vervolgens niet. Ze reden tussen de 100 en 130 km per uur.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 FM. ho. Oh, oh, oh. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. ZFM in de avond. Nee, geen CFM in de avond. Wij zijn er namelijk CFM ZF. Jong Zandvoort. Yes, yes, we zijn er. screaming. Oh, she's hot but a psycho. So left but she's right, Okay. Don't drink a potion mm -hmm. just kiss your name. De sweet Psycho. Je luistert naar de CFM Jong Sanford. Ik uh, zal jullie nog vertellen waar we het allemaal over gaan hebben. Namelijk rond kwart over zes, dus over tien minuutjes ongeveer. De top vijf games, rond half zeven de top vijf films hebben we dan. En om kwart voor zeven de evenementen. Om kwart over zeven het artiestennieuws. En om half acht hebben we weer dat half uurtje smash it. En uh, nou voor het eerst zit ik hier niet alleen. We zitten namelijk met z'n drieën. Drieën, gelijk goed uitgepakt. Drie, ja, goed, ja, goed hè? Zeker. Even kijken wie heb ik allemaal tegenover me zitten? Ja, maar dat is Ben. En ik uh, ben vandaag gewoon een uh, keertje mee geweest om te komen kijken hoe het hier is. Dat is leuk. Oké, okay, hoe vind je het tot nu toe? Druk. ben er echt druk. Maar, uh, <laughs> maar gezellig druk niet Druk gewoon gezellig. Ja, ja, zeker. Dat wel. Ja, ja, ja. Nou ja, ik ben uh, dan, Patrick was hier vorige oh, week. Ja, ja. Oh, ja. Okay. Vorige week was ik hier ook. Oh. Maar ik zit er normaal gesproken ben ik bij de Euro Breakdown. Maar ik, uh, ik ben een beetje, ja, Thomas een beetje aan het ondersteunen. Eigenlijk. Dat is gezellig. <laughs> gezellig. Hoef ik niet, niet in mijn eentje meer in die kerststudio te zitten. Ja, ja, ja. Op de derde kerstdag. Op de derde kerstdag, ja, de kerstdag. Nee, vierde toch? Nee, de ja, voor, jou, voor jou wel, ja. voor, jou wel. Ja. voor jou wel. Zo voelt het misschien.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 at the Disco, met High Hopes. En daarvoor de Mark Ronson. Ik kon dit nummer helemaal niet. Dit nummer niet? Nee. nee? nee. Jullie wel? Ja, ik, ik, mij komt het zeer bekend voor Ja, zeker. Ah, Lekker nummer. Ik vind het geen verkeerd nummer. Maar. Nee, is het zeker Vaak niet bij, uh, Thomas. ik zeg wel. Ja? Ja, sowieso. <laughs> <laughs> we, uh, gaan we door met de top 5 games? Nou ja, dan beginnen we maar op uh, nummer 5, denk ik dan. Hè? Ja, lijkt me wel. Ja. Ja. Ik in precies, ja, van 5 en dan ja. ja. steeds opbouwend naar ja, nummer 1. Een ja. beetje spanning inbrengen. Ja. Met Tromgroffel. Nou, zou ik dan ja. num bij nummer 5. <laughs> <laughs> <laughs> Zul ik bij nummer 5 beginnen? Ja, ja dat doe dus, jij dat nou, dus, nou, daar dus staat misschien. Battlefield 5 nog steeds op dezelfde plek. En dan op nummer 4 staat Super Smash Bros. Op, uh, die is één plek gezakt. Dan op nummer 3 staat Viva 19, dat voetbalspelletje. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Ken je het een beetje, voetbal? Nee. Nee? Nou, ik ook niet. <laughs> uh, die is één plek gezakt. Op 2 Call of Duty Black Ops 4. is dus ja. twee plekken gestegen. Dus die doet het goed. Netjes. Nou, en dan op nummer 1. Spannend. Dat is dezelfde als vorige week, namelijk Red Dead Redemption 2. Zo, ja. ja, zo mondvol. <laughs> en die uh, bleef op dezelfde plek staan. Ja. Hé hey, Thomas, ben jij een nee, beetje een gamer? Ja, alleen... Ja? ja Race. pokémon Nee, met racen. Met also, racen. Wat, zoals, wat speel je dan? Ja. Uh, Assetto Corsa, Project Cars, Formule 1. Uh. Alles, uh, ik speel ja, ook wel FIFA alles met, al toe. Alles met wieltjes. Ja. Ja, al, alles met wieltjes, leuk. Rot wiels <laughs> Goed samen geparkt. Ja, ja, ja. Oké, ja. oké. Okay, okay. Nou, netjes. Leuk. Dus uh, nee. dat speel ik? Nee, wij niet hoor. Leuk nee. dat je het vraagt. <laughs> nou, uh, Petring, wat speel jij dan? Niks. Ach, ben, speel jij nog wat? Nee, ja. Helemaal nee? niks. Nee, nee. Nee, nee? Nee, nee, geen gamers. Nee. Nee, nee, nee, nee. Wij houden van buitensport, denk ja, ik, neem ik aan. Ja, voetbal zeker. Nee, nee. Wat ja. is nou weer voor ja. voordeel? Waarom nou weer voetbal? Nee, nee. Dat is meestal zo, toch? Dat is, dat is dus een voordeel. Ja? Nee. Hey, nou, ja ik ik hoenbal, ja. dus ja. Hoenbal? Ja, hoenbal. Ja, ja, dat doe je niet vaker. Nee. En jij, wat doe jij voor sport, Ben? Ben, ik zit op ja. voetbal. Voetbal, wel voetbal. Ja, ja ik wel. <laughs> en, ik, en ik zwem. Je zwemt ook? Oké, ja. oké. Okay. Okay. Niet in het geld. Nee, jammer, eh, okay. het was dat maar zo. En Thomas? Ik doe basketbal. Basketbal? Okay. Basketbal. Oké, okay. okay. je hebt hem al te bijen. Hahaha, ja. hoe was het een verschil hoor? Nee, geintje. Zullen we weer het volgende? Ja, dat is wel ja, weer we genoeg zo. Ja, uh... ja, okay. Moet ik weer gaan? Nee, dat mag, dank je wel. Oké, gelukkig. Heet Salwella Barada. Glamok. Ehh. Doei, Maradima kom in de club als je krullende hert. Het zijn erval, was je, je die dansen of niet? Hille, spring een kleine impala, spring om. Een kleine dammer. het zijn erval, doe normaal en neefauw. Kunnen op mijn hoofd en ik space en neefauw. Het zijn erval, doe normaal en neefauw. Kunnen op mijn hoofd en ik space en neefauw. Het. Het. Doe normaal en neefauw.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 Hoe weet, weet ik pas gang's. Laat je chickie op m'n dik zitten, gastong. Ze wilt je niet en dat omdat je kort night no. Je bent een kleine jongen, mm. hele dag op fortnight Ik ben heet net als jullie Kom ik dan, kom ik fully Op donet net als een coolie Ey. Ik heb stacks, dus gooi wat bands in het publiek Ey. Ik, heb ik heb stacks, dus gooi wat bands in het publiek Het en nevo, doe normaal en nevo Knullen op mijn hoofd en ik space en nevo Het en nevo, doe normaal en nevo Knullen op mijn hoofd en ik space en nevo Huts, huts, huts. Doe normaal en never oud. Oh, uh, ey, doe normaal en nevo. Het gekke kaart hier met 10K en Ik steek het in de muur en niveau. En ik haal het uit de ah, motherfucking yeah. muur En oh. niveau het. Die money wordt gestort en niveau. En ik blow het in de motherfucking store. En okay. niveau het. Die slangen worden leren en niveau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 In een op mijn hoofd en ik space en ne fout Doe allemaal en evenhaal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 Die zijn shit, die gaat niet met een Kom naar binnen bus. in de club met straight face, no smile Whoa. Word niet gefouilleerd, de wako ken m'n profile Whoa. Ik ben even lekker in er is sowieso sta die niggas swagger want ze hebben no style crow, crow. Ja toch het dieren die jullie zijn goed losgegaan op die piet en nevo. Ah. Als je kleine losgeslagen het maar man Nu gaat je niet geen eeuw staat stijder in de buggy. ik ben je Allah Zeg die paardigheidjes, top block party, esco White locos, het zijn nefauw He just said well,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 like we'll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 Wishing pushing, I'm pulling no pulling no from you. I give and I give and I give and you take, giving you take. And young... Looking at those strangers, hope to God you see Siento bien bebé. Taqui Que No quiere, pero se quiere, comelo, le like que paje. Bailame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Whoa, oh, oh, oh. Did you say, careful when you come through my way? My body, I didn't know how to play. But I could keep it tight every day. que no sé un besito bien suavecito bebé taki taki taki taki rumba taki taki DJ snake taki taki taki taki like man vielleicht ook een lekker nummer hoor Blijf zomers. He? Het, oh, is het ijskoud nou, buiten. Nou, nou, ijskoud wil ik nou ook weer niet zeggen. Maar het is 4 graden. Ik vind het niet warm. Ik heb mijn zomer maar gewoon weer terug. <laughs> ja, dat is waar. Maar de, de afgelopen zitten. zomer was ook alweer heel warm. Hoor. Nee, ik vond het nee, wel lekkerder. Ja, het is ook nooit goed, hè, je. Nee, ik vind dan het is nooit... Is het te koud, nee. dan is het te warm. Ja, ja, vind ik... Kan nooit goed zijn. Nee, nee bij jou raar. niet, nee. Zeg, Patrick. Ja, zeg, het is Wat wil me. jij doen? Ik zeg even de top 5. Top 5 van wat? Van de films. Top 5 films? Ja. Ja, daar is de muziek in. Ja, lekker, lekker, lekker. Yes, nou, dan komt de top 5 van de films. We beginnen van 5 naar 1. Op nummer 5 staat op één plek gezakt: De Bumblebee. Die is voor 12 jaar en ouder. Voor de kijk, ouders. Ik heb een. Je piept een beetje. Ja, ik hoor het. Ken wat aan doen? Nee, oké. Nou, we gaan gewoon door. Ralph Breaks the Internet. Nieuw in de top 5, is voor 6 jaar en ouder. De Cringe. Cringe. Een mooie, mooie kerstfilm. De Groene Man. Dit is ook een normale film met uh, echte mensen in, maar daar is er dan een animatieversie van. Uh, die is uh, op dezelfde plek, nummer 3 gebleven en die is 6 jaar ouder. De Aquaman, die bleef hetzelfde ook op nummer 2, 12 jaar en ouder. En Bombini Holland 2, ook weer hetzelfde gebleven, 9 jaar en ouder. En die staat op nummer 1. Ja, die film met Jan Dino, toch? Jan ja, Dino was je hoort lekkere, ja, lekkere, ja. ja, lekkere zwarte koffie. Ja, lekker zwarte koffie. Ik ben niet zwart, ik ben Dankerwit <lacht> G. Hella gooie paddock. <paddenkip. lacht> Keep. Hella gooie ja, ja, ja, ja, nee, dat was, de, dat was alweer de top 5. En wist je dat Bumblebee eigenlijk. Ja, het is gewoon een, uh, een Transformers-film. Uh, Transformers? Film. Die is, uh, Transformers? De, ja, de Transformers. Met, met die auto's. Ja, ja, met, ja. Die auto's op wielen. Ja, ja, ja, ja, ja. Met vier <lacht> dat zie je wielen Dat is voor jou, hè? Dat is een ding op wielen. Het is de zesde film alweer. Zesde? Zesde film. Maar hij heet Bumblebee? Bumblebee. gewoon Bumblebee. Geen Bumblebee 6 of zo. Nee, dit is gewoon Bumblebee. Dit is van de Transformers. Oké. maar het zou goed zijn dan. Ja, dat is die auto die gevonden is. Oh, ik zie hier een play van de kevers staan. Dat is een mooie auto. En dat is dan Bumblebee. Die komt uit de schroot. moet die van de schroot? Ja. Nou ja, kijk. En dat zijn we zijn de top vijf. En nu gaan we weer door. De Tijkit van Dom Dalla.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 Het is een sangri-wijn, sangria wijn wijn <laughs> dat is een nieuwe smaak, hè? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja prima. Oké. Okay. Dus uh, ik ga even de evenementen doen, denk ik. Ja, doe, ja, doe, het, je, doe dat je, dat je? even. Ja, ja, ja doe oh, oh. Spanning, Mooi Spanning. Muziek hier. <laughs> Oh. Spannend. muziekje. wat oh. romantisch. <laughs> uh, oh ja, dan moet ik... Oh. <laughs> Uh, ja, de ijsbaan. De ijsbaan is van Zandvoort. Ja. Die staat er weer tot met 6 januari uh, op het gratisplein. In, in het midden van Zandvoort. In doorup, het dorp, hè? He. In het centrum. In het centrum, ja. Ja, ja, ja, ja Goed zo. Ja. En uh, dat kost een kaartje, kost 5 euro voor een hele dag schaatsen. En uh, eventueel kan je kijken op uh, www.ijsbaanzandvoort.nl voor meer informatie. En dan ook zometeen begint dat, over drie kwartier geloof ik. Ja, over drie uh, kwartier. Uh, dit is de tweede voorronde van het uh, fluitketel Keurlen. Ja. Ik vind het zo ongelooflijk gehoord. Ja. Ke Keur Curl. Het ligt zo lekker in de mond, hè? Op de ijsbaan. Ja. Um, CFM doet mee, toch? Ja, de CFM-dames doen mee. Ja. En die gaan uh, strijden om de titel. Dus ik zou zeggen, kom vanavond even langs. Dat ja, is wel gezellig. En uh, kun je even kijken hoe, het, uh, hoe ze tegen de andere mensen opnemen. Ja, nou, misschien winnen ze. Maak ze kans volgens jou? Ik uh, ga hier <laughs> geen ijsbaan over doen. Nou, ik ga je vertellen... Dat fluitketel curlen, dat kan iedereen. Oké. Okay. Ja. Ook al nou, kan je het totaal niet, het, het, het moet lukken. Ja, drie ja. jaar geleden, drie, vier jaar geleden, dat ik meedeem met die, met die heren. Dat vond ik nog uh, best. Uh, dat was pittig. Dat is best een dingetje hoor. Ja, fluitketel curlen onder de tafel. <lacht> <lacht> <lacht> en ik kwam met de zeik naar de broek thuis. Ja. Oh jee. Uh, nee, <lacht> niet, ah, niet. <lacht> nee. Hij was bang. Nee, maar. <lacht> dat is toch leuk? Fluitketel curlen. Dat is ja, dat dat ik wel ik wel heb wel. voor ik heb voor een week mee meegedaan. Oh ja, met... Uh... Met Café 4. Oh ja, dat was het. <laughs> ging dat een beetje goed? Ja, we zijn door naar de finale. De... Oeh, Oeh, goed. Oeh. Ja, dus wij mogen 3 januari weer. Dat is de volgende. 3 januari? Ja, dat is de finale. Het volgende jaar pas, joh. is nog ver weg. Nou, ja, dat klinkt <laughs> zo ver. Hè? 2019 pas. Ja, nee, En maar, dan, okay. vergeet ik nog wat te vertellen. Ja? Heb je nog die nieuwjaar... Ik hoor weer een piep. Dat maakt mij niet uit. Dat heb ik... <laughs> De zestigste keer is de nieuwjaarsduik in Zandvoort weer, en uh, die start om 12 uur, de inschrijving, en uh, om twee uur gaan ze dan uh, de, een, een verfrissende duik nemen. Fris het nieuwe jaar, in. Ja. Ga jij duiken? Ik? Ja. Lijkt wel gek. Ja, dat dat je ook zo. Vraag ik ik beschouw het als neus. Nee, nee, ik ga niet duiken. Nee? Heb je wel eens gedoken? Nee, ook niet. Niet? Nou ja, in een zwembad, maar. Niet. Ja, oké. Okay. Zou je het ook nou, nooit ja. willen doen? Nee. Waarom niet? Ik heb jou opgegeven. Ik, <laughs> nee, Hij staat al ingeschreven. Ik, ik vind het echt niks. Nee, het is te koud, hè. Wat je. Ja. Ik heb het twee keer gedaan. En, uh, ja, maar jij, jij zwemt er bijna 24-7, joh. Wat zeg je? J jij zwemt uh, continu. Ja, maar niet in zee. Zee is koud, man. Want oh, in zwembad. Ah, ja, nou, vooral, ik ik zwemmen. Zand als je tenen. Ja, heb zo'n hekel aan, vooral als je dan die zee inrent, weet je wel, dan kom je die schelpjes tegen onder. Ja, dat, dat is wel hinderlijk. Dat ja, doet echt zeer gewoon. Ja, je kan echt nergens tegen. <laughs> ja, ja. Maar, uh, en dan zeg je dat ik het nooit goed vind en uh... ja, nee, ik ben een beetje negatief als doen, ja. Sorry, hoor. Ja, oh. ik bedoel ja, dat is Ik stel voor dat Thomas het jij gewoon even de nieuwjaarsduik gaat doen. Ja. <laughs> nee nee nee nee nee nee nee nee. Dus, nee, dus, uh, nee, nee, nee, nee. Maar dus meer informatie kun je dus vinden op nieuwjaarsduik.nl sandvoor.nl. Nieuwjaarsduiken Dat zeg ik toch? Dat ja, zijn oh, ja. er. Meteen. <laughs> Eh, uh, we verder gaan met de muziek? Ja. ja vind ja, je is dat goed, ja? Ja, super, ja. Zij die Christian dat ik doe ben, omdat ik ze zelf mijn voeten. Zij is maar lekker op baby, I don't love to wait. It's right in his... Life. Kleine niet eet, ey. Is het grote niet waard? Nee Bij mijn jongen is vlaat, ey Daar is shop en go, ey shop en go Voor die zapatoe, Zit zij op mijn schoot, ey Trots in loop. Al die ho's zijn gelogen Holen overgeplopen Al die fo's zijn verboden Maar toch snappen ze die treintjes Ze gaan in voor de mode Rode zolen aan de bodem, Gooien saus om de posten Ze lachen om die dieren geentjes. Zei hoe die Christus niet houdt, ik te omdat veel stroom alsof je rijdt in een val je hier vredig. Schoolschool, je doet waar je lonely bent. Al weet ik dat je wilt om dat ik niet heb. Schat, ik heb mijn ballen en mijn benz, dus ik trap niet in de vallen die je hebt. Je gaat zelf zeggen dat ik overtreft, wanneer je kijkt naar alle plannen die ik heb. Zij is Caribbean, maar lijkt op a Amelie. Ze is one milliard, daar is de one in a million. Zo, dat was uh, Frenna En? Hoe zei je dat nou? Hoe nee, zei je dat ja, nou ja. net? <laughs> Hoe zei je dat nou net? Hij zingt iets over Glamidia. Glamidia. <laughs> nou, hé, hey, wat is dit nou? Ik praten <laughs> op de radio, jongens. Ah, nou, dat kan niet, hè? Jongen, ja, jongen, Ja, sorry. Een appelsappie. Ja, dat is wel zo. Hé, je wou een uh, plaatje ja, horen? Ja, ik, ik, ik denk, ik, ik moet dit nummer gewoon nog een keer luisteren. Ik heb hem vorige week ook zaterdag bij de Eurobreakdown gegeven. Aangevraagd, zeg maar. En dan wou ik uh, hem hier eigenlijk ook even toelichten. Gewoon omdat het een lekker nummer is. Nou, vertel. Ja, dit is dus uh, Martin Gerricks met uh, Dreamer. En je hebt al eigenlijk lang tijd in de media op 40 gestaan. Ja. Misschien staat hij er nog in, maar dat weet ik niet. Maar uh, dat is nu, nu een, een remix. En dat die is uh, geremixed door Nicky Romeo. Dus uh, okay. let hem. Ik, ik zal hem erin Zou ik hem erin gooien? Ja, alsjeblieft. Komt-ie. Dreamer, don't tell me not to dream. I got freedom, and that's everything to me It don't matter what I've got or where I go I find shelter a million miles from home It ain't easy to get going when it's hard Keep shining in the dark when you wanna fall apart But I'm a dreamer, so don't tell me not to dream I'm a believer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 Blijft dit ook wel een heerlijk nummer, joh. Lekker, hoor. Hoe heet die, jongens? Ja, Loosen It. Van? Zeg jij het maar. Ik heb het voor me staan, hè? Daarom, daarom. Nee, zeg jij het maar even. Dit is van Fischer. Fischer, Fischer. Ken je hun? Fischer, Fischer. Hun, hij, hem, denk ik. Kom op, man. Dat kan toch niet? Hem? Nee, maar hoe was je tweede kerstdag? Tweede kerstdag, gisteren. Ja, ik heb geen game. Autospelletjes gedaan? Ja, precies. En die voor jullie? Niet gezellig, dus. Nou ja, mijn kamer. Hij was online sociaal bezig. Ja, sociaal media. Zeker, zeker. Moet ook gebeuren, hè? Ja, dat zeker. Een beetje je online mensen, een beetje je vrienden, een beetje onderhouden. Ja, heel gezellig. Ja, top. Mooi zo. Kaasje erbij, borstje erbij. Oh, <laughs> Gewoon een bak chips. Gewoon een euh... bak chips eten. Nou, kan ook gezellig zijn. In kan, kan ook gezellig zijn. Ja. Hey, uh, we zijn zo meteen uh, weer bij jullie terug voor de tweede uur van CFM Jong Zandvoort. Met uh, Woman Like Me als eerste plaatje. Tot zo. CFM wens jullie allemaal fijne dagen.